De deel 31 Hoor je me wel, John? Natuurlijk, pa. Half achter, geen seconde later. Mm -hmm. We kunnen die man niet laten wachten. En dan meteen door naar het Amsterdam. Ja, dat heb je alles gezegd. Maar sommige dingen moet ik nog eenmaal drie keer vertellen. O omdat jij er met je kop niet bij bent. Dit is belangrijk, John. Ook voor jou, voor later. Dacht je dat ik dit allemaal voor mijn eigen alleen doe? He? Mijn kinderen moeten later ook... Maar... Ga eens even kijken wie dit is. Net hier, mijn kleine Marco. Wat, wat kan we die hier doen? Ja, weet ik veel. Wat ik nog niet zo goed snap... is dat Harry nog niet bij DD is langs geweest. Je weet wel, die gast die uh, het lef had om een piepshow te openen tegenover die van Harry. Hé, hey Marco. Natuurlijk, hij heeft ook andere soeren aan zijn kop. Want Greet staat erop dat hij het bijlegt met Freddy. Maar ik had toch wel gedacht dat hij Dirk een lange pak lap had verkocht. Maar goed, uh, misschien komt dit nog uh, wat in het vat zit. Ah, oh, dit is toch een rot trap, hè? Hé, hey, hoi. Kijk eens Marcootje, daar is opa. Poep, poep, poep, poep, poep. Ja, Marcootje moet lachen, hè zie je wel? hij vindt het gewoon leuk. Dat is een perfect. Ja, en zijn papa natuurlijk. kom je doen? Nou, ik moet even naar de kapper toe. Al een half uur heb ik een afspraak en jij moet even een paaretjes op maken passen. Ja, dat komt eigenlijk even verdomd slecht uit, hoor. Ja, ik heb de knokploeg en ik moet. Nou, ik moet nu weg, dus. ik kan niet. Hier is een flesje. Dit is de tas met luies. Er zit een rammelaatje in. Je moet hem alleen nog eventjes verschonen. Want hij hebt net gepopt. Dat moet ik doen? Ja. Luister, Nedi, ik heb afspraken. Je kan hier niet zo allemaal je kind komen parkeren. Ons kind, John. Lekker gezellig, een paar uurtjes met je papa, hè, Marco'sje? Mm. Nou, dag, Sean. Dag, haar. Domme, dat heb ik weer. <lacht> Vroeger heb ik met jou ook zo in mijn handen gestaan. En jongen, jij scheet de boel altijd vol. <lacht> dat was je wel goed in, ja. Nee, dat, dat, wat dat betreft was je echt een kanje. Hé, hey, pa, kan jij niet even... Wie, wie, ik? Ik moet weg, jongen. Ik heb nog wat dingen te regelen. En wat dan? Poep, poep, poep, poep. Nou, je haalt het niet in je hoofd om die hummel hier alleen achter te laten, hè? Kom op, Freddy. Oké, okay, jongens. Gewoon nog een keer. Wat heb je, man? Je bent of te laat of te vroeg. Als je met klaarkomen ook niet goed... Dat jij, Suus. <laughs> <He? laughs> ja, leuk hoor. Wat een fantastisch gevoel voor humor. Ha, ha, ha. ha. Sorry, jongen, wat ben jij gauw op je pik getrapt, zeg? We spelen hier vooral voor de lol. Het gaat toch ook voor meneer F. Pruis, dacht ik? Of heb je andere ambities? Mooie carrière in de popmuziek. Weet jij daar wat van, Sus? Daar heb ik niets over gehoord. Laten we doorgaan. Daar? Ik, Harry Pruis. Kom maar boven. Ja. Gaan de jaren tellen, hè? Nou, vooral de treden. Zeg eens, deed ook thuis, Anne? Nee, nee, Dirk is er niet. Al een paar dagen niet gezien. Nou, oh, is hij soms te hoort op. Wil jij wat drinken? Koffie, biertje? Ja, waar is Dirk dan? Ik moet hem spreken. Ja, ja, dat zou ik ook wel willen. Kom op, hij is toch niet zomaar verdwenen, spoorloos. Je weet er wel wie je eigen kerel is. Wat is dat? Oh, dat is de kat weer. Die probeert altijd de keukenkast open te krijgen. Gooit hij van alles van de haarrecht. De kat? Ja, de kat. Of dacht je soms dat Dirk onder het haarrecht zit? Je mag wel even kijken hoor. Hé, hey, doe nou maar. Hey, het is maar voor een uurtje of zo. Ja, dat ken ik. Die uurtjes van jou... Straks is het de hele middag en dan zit ik hier met een baby. Luiers verschonen, flesje geven, boertjes laten. Ma, over een uurtje ben ik terug, ik zweer het. Hier, nou kijk, kijk hem nou eens lachen, hè? Ja, ja jij wil wel bij oma blijven, hè He, Marco? Lekker bij lieve oma, zo, ja. Hier, kijk nou. Het kan gewoon niet, ik sta er ook alleen voor. Toos is door de rug gegaan. Ik heb geen eens tijd om de glazen te poleren. Ja. Waar moet je eigenlijk zo nodig naartoe? De pikal is nog lang niet over. Ja, gewoon, zaken, dingetjes. Zaken, dingetjes? Nou, dan moet je dat dan maar beter met Nettie regelen. Ze ja, is een schat van een jongen, maar ik ben geen oppascentrale. Ik ben zogezegd een werkende oma. Ja, ik, ik kan wel dat Jogi passen. Ja. Ja, ik geloof dat dat niet zo'n goed idee is, joh. een leuk neutische fles, hè? Zal je zien. Slaapt hij als je roos? Yeah. Oh, ja. <laughs> Hé, hey, hou daar eens mee op, nu wel, leier. Waar blijft die klooszak nou? joh? had nog zo gezegd dat hij hier zou zijn. Dan gaan we toch zonder John. Nee, John Pruijs gaat mee. Waarom? Om, omdat ik het zeg, zo simpel is dat. Rosanna nog maar normaal koffie in. Jullie ook nog, jongens? Ja, ja, ik ben ja er nou toch, hè? Melk en suiker. Ja. Nee, melk en suiker, zeg ik toch? Oké. Okay. Zulke tieten en geen oren. Het zijn toch de nummers 16 en 18? No? Wat zei ik nou? Straks als iedereen er is, dan vertel ik wat er gebeuren moet. Want ken ik het wel drie. Oh, de ribbichon. Nou, lekker op tijd. Sorry, sorry, sorry. Ik uh, had wat problemen onderweg. Wat heb jij nou bij je? Heb je dat onderweg ergens gevonden of zo? Dit is mijn zoon, Marco. En wat moeten wij ermee? Wij moeten soms meenemen. Ik kan ja. hij al goed van zijn vader leren hoe hij met mensen om moet gaan. Ja, wat dacht je? Goed voor zijn opvoeding. <laughs> ja, precies. Oh! Dit een schatje. Mag ik hem even vasthouden? Oh. Ja, hier, eh, voorzichtig. Als je met die jongens mee moet, dan eh, pas ik wel op hem hoor. Mooi. Oh, schatje. Ja, en dat hij al onze zonde maar op zich mag nemen. Goed, even opletten allemaal. Ah, fantastisch hè. <laughs> Zo'n oude Spitfire. Jongen, jongen, jongen, wat een kist is dat hè. Huh? Ja, daar hadden die moffen vroeger ook niet van terug. Hmm, Spitfire. Ja, oh, voorzichtig, voorzichtig. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, daar komt. Kijk, kijk nou eens, kijk nou eens, prachtig, prachtig. Hè? Die vleugels. Oh, oh, echt zo goed gemaakt. Hè. Uh, moet je wel wat van neerleggen, hè? Maar, maar dan heb je ook wel wat. Een half jaar geleden nou, is er nog eentje van me voor ongeluk. Uh, nou, daar bij een, bij een wedstrijd, hè, daar vloog er eentje tegen me aan, en, eh, waardoor die tegen een boom knalde. Nou, deze Messerschmied die is nog duurder. Hè? Meer dan vijf meijer. En dat betaal je gewoon voor je salaris? Uh, ja, nou ja, een beetje zuinig leven. Hè? Uh, zo duur zijn die dingen ook weer niet. Maar ja, zo'n Messerschmied dat is wel een uitzondering hoor. Maar als je ook nog. Ja, ja en een lage huur. Hè? Heb je eigenlijk al genoeg geld voor een uitzet? Uitzet? Ja. Nou, die verloofde van je, die... Uh, hoe heet ze ook alweer? Carla. Ja, Carla. Ja, die wil er wel een uitzet. Dat willen alle verloofdes toch altijd? Uh, ja, het wordt dan toch eens echt tijd dat je er een keertje naar Amsterdam laat komen, hè? Nou, ik wil er wel eens zien. Uh, heb je eigenlijk geen fotootje van me. Ah, is goed. Ja, hè? Doe mij er nog een. Kom voor elkaar, hè. Ze komen zo uit de Noordzee. Hey, kun je even mijn heer van het tonnetje achterhouden voor die meneer Albertini? Die zal niet weten wat hij proeft. Zeker een eind van Willy. Willy? Willy Alberti. <laughs> dat geintje, dat hebben we dus al een paar keer uh, gehoord, hè? Wanneer komt die nou? Over een paar dagen. John, die hebt alles perfect geregeld. Hotelletje, restaurant. Een paar leuke vrouwtjes, zeker? Ja, een hele mikmak. Dank je wel, Toon. Hm. Is het een van jullie... Uh... D.D. nog gezien de laatste tijd? Dirk, Dirk hier Ja, ken jij een andere D.D. dan? Nee, Dirk heb ik al een hele tijd niet meer gezien. Nou, die gaat dan zeker naar de concurrentie voor Welke concurrentie? Als je wat hoort, geef mij van nou even een seintje. Dus jij weet het zeker, John? Ze hebben geen wapens. Naja, stelletje opschippers zijn het. Een lafbekken. Links dat al bang is voor een klappertjespistool. Maar als ze nou wel wat hebben... Ze hebben het niet. Niet zo bang. Waar Waarschijn die gasten zo weg. Ik zou me toch een stuk zekerder voelen als we in ieder geval wel wat bij ons hadden. Wou jij op klaarlichte dag aan een shootout beginnen? schieten kom je niet verder. Dan krijg je alleen maar meer problemen met mij. Gewoon keihard met die knuppel erbovenop. Dat is het. Kom op nou. Oké. Okay. We zijn er. Voor de helft naar 16. Andere helft naar nummer 18. Jij gaat naar 18, John. Ja. Eh, pas op voor die valkuilen. hè. Deur openbreken en gelijk die plank eroverheen. Oké. Okay. Actie. Wie ben jij? En wat moet jij met mijn Marco? Jou Marco? Ja, mijn Marco. Oh. Waar is John? Uh, die had wat zaken te regelen voor uit. Verdomme, die rotzak. Druil Ja, wat kan ik voor je doen? Ik ben van het GEB, ik kom de meter controleren. Oh. Mag ik even boven komen? Eh, oh, waarom ja. zijn jullie niet met zoveel? Waarom had Roodkapjes open zo'n grote mond? Hey, hey, hey, hey, dat gaat maar niet. Ah. Hey, hey, dat Want, kunnen jullie dat niet kunnen doen. We willen wel maken. Kom maar, kom maar. Daan, kom op hey. Hey. Moet hij eens één keer op zijn zoontje passen? En dat vindt meneer al te veel. Nou, ik zeg je toch, hij had een afspraak met Aard. Ja, en als ik eens een keertje een afspraak heb met John, dan houdt hij zich er anders nooit aan. Ja, maar dit was belangrijk, want ja, is echt... ja, ja, ja, ja. Oh, zeker belangrijker dan zijn eigen vlees en bloed. Zijn eigen kind. Onbetrouwbare draal, die John. U kan kiezen. Of gewoon vertrekken, of het gaat een beetje hardhandig. Nou, wat wil u? Ik bel mijn man. Ik bel de politie. Ja. Hey, dat is jammer nou, hè. Dat is zo telefoonraad een stuk. Kom op, jongen. hey, hey. Nou, geef Mariko maar hier. Pas op, en dan laat je hem nog vallen. Ja, kom jij dan, mama. Kom. Zo. Hm? En uh, ben jij dan uh, Sjons nieuwe scharrel? Druk? Nee. nee. Nee, slechte business vandaag. Ja, ik heb nog maar één klant gehad. En heb je D.D. nog gezien? D.D.? Dirk Damaas. Oh. Ik heb zelfs nog nooit van die naam gehoord. Ja, ik hoorde dat hij in het buitenland moest zitten. Waar heb je hem voor nodig? Dus jij weet ook niet waar DT is? Nee, ik heb hem al meer dan een week niet gezien. Nou, hij heeft zich verstopt, die gluipen. Oh. Hij weet natuurlijk dat ik hem anders te pakken neem. Zo, wat was je van plan dan? Nou, weet ik veel. gewoon een pak op zijn sodomiet te geven. Kijk, ik had een idee van die piepshow. Dat pikt die gewoon. Ik heb het niet over me heen laten lopen. Als ik dat doe, dan denkt iedereen... Dat, dat, dat ze een beetje de kachel met me aan kunnen maken. Nou, dan hoop ik maar dat jij hem eerder vindt dan hij, ja? U hoorde onder andere...